11 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Een ziekenhuis in Hengelo is anderhalf uur lang getroffen geweest... door een grote stroomuitval. Via een omleiding is de elektriciteitsvoorziening hersteld. Bij het ziekenhuis van de ziekenhuisgroep Twente... viel rond half negen de stroom uit. Ook de noodvoorzieningen deden het niet meer, maar er zijn geen patiënten in levensgevaar geweest. Op de IC moesten drie patiënten met de hand worden beademd. Volgens het ziekenhuis in Hengelo heeft een storing in de elektriciteitskast de stroomuitval veroorzaakt. Daardoor werkten ook de noodvoorzieningen niet meer. Worden vandaag geen operaties meer verricht in het ziekenhuis in Hengelo. Het Egyptische kabinet is met spoed bijeengekomen... vanwege de gevechten tussen moslims en koptische christenen in Cairo. Gisteren vielen negen doden en meer dan honderd gewonden... toen moslims een koptische kerk aanvielen. Volgens hen werd daar een vrouw, die zich tot de islam wilde bekeren... tegen haar wil vastgehouden. Een grote menigte moslims marcheerde naar de kerk. Bij de kerk ontstond een schotenwisseling met de bewakers van de kerk. Ook werd met brandbommen en stenen gegooid. De kerk en verschillende huizen gingen in vlammen op. Later werd ook een andere kerk in brand gestoken. De politie en het leger probeerden de menigte met traangas uiteen te drijven... maar pas na uren werd het weer rustig. Volgens het Egyptische staatspersbureau zijn er zes moslims en drie christenen omgekomen. Op Eindhoven Airport is een bolletjeslikker aangehouden... die vermoedelijk tientallen bollen met cocaïne heeft geslikt... Volgens een woordvoerder van de Koninklijke Marassussee is een Amsterdammer van 36... die samen met een stadgenoot van 62 naar Bergamo in Italië wilde reizen. Ook zijn reisgenoot is aangehouden. De woordvoerder noemt het zeer uitzonderlijk dat op het vliegveld van Eindhoven een bolletje slikker wordt aangehouden. De twee mannen werden aangehouden na een tip...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 Dit is Radio 1. WPRO. OVT.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 Met Paul van der Gaag en Jos Palm. Ja, welkom bij het tweede uur van OVT. Straks rond tien voor half twaalf het tweede deel van De Onderduik. Een vierdelige serie over Joden in Nederland... die tussen 1942 en 1945 aan vervolging en deportatie probeerden te ontkomen. Maar nu eerst wat wel wordt genoemd... de generale repetitie van de Tweede Wereldoorlog. Namelijk de Spaanse burgeroorlog die dit jaar 75 jaar geleden uitbrak. Grote schrijvers, journalisten en intellectuelen... waren gedurende die oorlog in Spanje te vinden... Vaak niet alleen als verslaggever, maar zelfs ook wel eens als participant. Denk maar aan George Orwell aan de republikeinse kant natuurlijk. En natuurlijk Hemingway, maar die bleef zover bekend... vooral op zijn hotelkamer zitten. En er was ook een Nederlandse filmer die er zat, Jorens Evans... en een van oorsprong uit Suriname afkomstige schrijver... Albert Helman. Ja, en van die laatste zijn de reportages die hij in Spanje maakte... in 1937 gebundeld in het boek De Sphinx van Spanje. En dat boek is nu heruitgegeven als eerste deel van de reeks... Kritische Klassieken. Hier is nu aangeschoven Michiel van Kempen, hoogleraar West-Indische Letteren... en bezig met de biografie van Albert Helman. Ook schrijver van het nawoord. Uh, Michiel, welkom. Goedemorgen. Ja. Om te beginnen even kort voor mensen die hem niet kennen. Ik begrijp ja. dat dat heel moeilijk is voor een biograaf. Maar wie was Elbert Helman? Ja, Helman is de eerste belangrijke migrantschrijver geweest in Nederland. Uit de West, hè, de voormalige West natuurlijk. Uit Suriname in dit geval. Uh, het is een man met een fantastische productie geweest. Uh, die, die zijn he, uh, hele leven van 1903 tot 1996 actief is gebleven. Op allerlei terreinen. En die ook een aantal boeken heeft geschreven die gelden als moderne klassiekers van die uh, Surinaamse literatuur. Denk maar aan Zuid-Zuidwest of de Stille Plantage. Ja. Wanneer is hij naar Nederland gekomen? In 1903 geboren? Zegt hij. hij is in 1923 geboren. Hij uh, is naar Nederland ge gekomen. Ja. Hij was er al eerder geweest, omdat hij uh, het kleinse hier zou volgen... want hij kwam uit een echt katholieke familie. Een familie van negen, waarin alle kinderen als derde naam Maria hadden. Nou, dan uh -huh. weet je het natuurlijk wel. Maar toen is hij uit eenzaamheid uh, toch weer teruggekeerd. Hij was toen echt te jong om die, uh, die grote stap te maken. Ja. En hij komt in Nederland al snel in uh, links uh, achtig vaarwater terecht. Nee, aanvankelijk uh, sluit hij zich aan bij de gemeenschap. Dus de, de progressieve katholieken van die uh -huh. tijd. Um, dat was een uitgeverij en een tijdschrift. Een, een, een prachtig tijdschrift, een van de mooiste uitgegeven in het interbellum. En uh, alles wat katholiek belangrijk was, zat daar wel bij. En wat ja, een beetje progressief was. Dat progressief belangrijk was. Ja, Anto ja. van die, kijk, Want voor de meerderheid ja. van de katholieken was dit natuurlijk ja, waren ondeugende jongens. Ja, dat waren ja. zeker ondeugende <laughs> jongens. Nou, ja. Ja. het is daarom ook fout gelopen met Helman, die er op een gegeven moment zo te bak van had dat toch uiteindelijk de bisschop de sensor van het blad was dat hij er met veel kabalen uitgestapt. En, en, en daar, vandaar ook zijn uh, belangstelling voor, uh, voor links. Ook voor links in Rusland natuurlijk. Hè, toen erg hot. Hè. En, uh, en uiteindelijk natuurlijk ook zijn belangstelling voor Spanje. Ja, want dan krijg je die Spaanse burgeroorlog in de jaren 30. Uh, was het ook politiek dat hem daarheen dreef in die tijd? Nou... Wel zijn belangstelling voor de anarchie. Hij heeft daar eigenlijk mee ge ge gefleurd, zou je kunnen zeggen. En eigenlijk ook gefleurd met, met, met de Sovjet-Unie. Meer ook niet. Want uh, hij heeft, uh, toen hij eenmaal in Spanje was... daar is hij in 1932 naartoe gegaan. Toen heeft hij de eerste secretaresse van Lenin ontmoet. En toen was het met, uh, met zijn naïviteit gauw afgelopen. Die heeft hem even de oren gewassen en, en uh, de ogen geopend... voor hoe het werkelijk aan toe ging in uh, Sovjet-Rusland. Ja, want een, een communist was het niet, hè? Even voor de goede orde. Nee, het was geen communist. Hij heeft wel ja. een boek geschreven. wat een beetje zo'n tendens heeft. van een soort socialistische maatschappij. Waarom niet? Een, een, een, boek, een vreselijke draak van een boek. dat door Trabraak is neergeschabeld. onder de titel Waarom wel? Ja. Maar dat, dat was het. toen was hij daar ook echt wel van genezen. Maar goed, nu gaan we even naar het boek wat nu is uitgegeven. De Sphinx van Spanje is een bijzonder boek. Want het, is, het heeft geen heruitgaves nee. gekend sinds 1937. Maar weinig mensen zullen het kennen. Uh, het zijn reportages van de burgeroorlogen ja. die hij destijds schreef. Waar schreef hij die voor? Die schreef hij voornamelijk voor NAC Handelsblad en de Groene Amsterdammer. Ja, en uh, waar gingen die reportages over? Nou, je moet je voorstellen, de, de hele situatie tijdens die Spaanse burgeroorlog... was. Uh, ongelooflijk uh, complex uh, met tal van partijen en facties en uh, uh, tal van uh, ook internationale partijen die zich allemaal uh, in die Spaanse burgeroorlog hebben gemengd. Uh, vanuit uh, Nederland was, was, was het uh, ja, een chaos, zou je kunnen zeggen, maar ook in Spanje was het een chaos. En uh, de NRC heeft toen gemeend dat een lokale correspondent, dat die daar toch wat beter licht op zou kunnen en toen hebben ze hem dus aangesteld. In Barcelona is hij toen gaan wonen. En hij heeft toen een flink aantal reportages geschreven... waarin hij probeerde uiteen te zetten zonder partij te kiezen. hoewel hij duidelijk wel aan de republikeinse kant stond... Ja. De republikeinse de kant, dat was, uh, he, de Spanje ja. was uh, sinds kort een republiek op dat moment. Ja. De republikeinse kant was eigenlijk gewoon de regeringskant. Want Spanje had op dat ja. moment een linkse regering... Precies. waar tegen die militairen in opstand kwamen. Ja, de monarchie was, ja. was uh, verworpen, de koning was uh, verdreven. En uh, de republikeinen hadden dus de macht... maar er werd van alle kanten aangetrokken. En uh, ja, uiteindelijk begon zich dus ook Franco, die toen... Uh, als uh, uh, militair in Marokko zat, begon zich ook te roeren. En uh, die, daarmee is natuurlijk op een gegeven moment uh, die uh, Spaanse burgeroorlog begonnen. Ja, en is die oorlog, hè, hij zit daar dan in Barcelona, hij maakt dat dan mee. Heeft dat een grote invloed op de persoon Helman? Ja, dat is een he hele goede vraag. Uh, ik Kijk, ik denk wel dat het hem geslepen heeft in, in, uh, in zijn uh, oordeel op uh, hoe het eraan gaat in, in, in zo'n situatie en ook op de politiek. In zijn hele leven lang kun je uh, zeggen dat hij altijd toch wel aan de goede kant stond. Dus hij had daar toch wel een zuivere intuïtie in en dat moet zich ongetwijfeld hebben gevormd daar in die jaren toen hij ook nog vrij jong was in, uh, in Spanje. Maar ook in... Uh, nou in allerlei conflicten daarna in Mexico en bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog en ook in het onafhankelijkheidsproces van Suriname heeft hij toch altijd wel de kant gekozen van de onderdrukte en je zou kunnen zeggen dus van uh, ja van, van, van uh, in ieder geval alles wat niet fascistisch is en niet nazistisch is en, zo, en, en wat niet onderdrukkend is. Ja. Jos, jij zit nou, met je nee, omhoog. Ga uh, verder. Nee, uh, het komt vanzelf. Ja. Ja, okay, ja. Wat, okay. wat, wat begreep hij, die omdat het zo'n weerwaar van partijtjes en clubjes was... begreep hij wat er in Spanje bezig, uh, gebeurde? Of is, slaat die titel De Sphinx van Spanje er ook een beetje op... dat het soms onbegrijpelijk was? Ja, absoluut. Ja. Zeker slaat het daarop. Um, nou, hij heeft natuurlijk zelf ook ervaren hoe het is dat je op een gegeven moment vanuit allerlei um, groeperingen waarvan je denkt, nou dat zijn toch mijn bondgenoten, dat je dan toch wordt aangepakt. Om het zo wat te noemen, hij is twee keer opgepakt en dat heeft ook gemaakt dat, dat hij uiteindelijk Spanje heeft verlaten. En de laatste keer was dat door de GPE en, de, de, de, en de, dat was de, de, de geheime dienst van de Sovjet-Unie. Dan zou je dus denken, nou ja, goed, dat is dus de Republikeinse kant. Die zal dan wel aan de, aan de, aan de, aan de kant staan van de anarchisten en zo. Maar dat was helemaal niet het geval. Die, die, uh, die communisten die wilden helemaal geen rotzooi eigenlijk daar op dat Iberisch schiereiland. Die vonden die anarchisten maar eigenlijk een clubje ongeregeld. Terwijl juist die anarchisten ja, het voortouw namen in de strijd tegen de monarchie. Ja. Goed, en, en, en hij zit daar dus in die chaos dan. Uh, hij probeert dat objectief te beschrijven in het NSR Handelsblad. Toch heeft hij op een gegeven moment zelf ook een geweer in handen gehad. Ja. Hij heeft daar veel later zelf over verteld. En ik vind het wel leuk om even zijn stem te laten horen. Hij is dan al heel oud, dat hij nog even terugkijkt... op het moment dat hij dat geweer in handen kreeg. En zoals dat dan gaat, als je dus aan een, in een frontsituatie bent... op een gegeven ogenblik is het zo gevaarlijk dat je uit pure zelfverdediging... ook maar naar een wapen moet grijpen. Geschoten heb ik er gelukkig niet hoeven te doen. Maar uh, het was wel zo dat... Uh, het was heel erg. Het waren mensen die zo uit het gewone leven waren weggerukt... maar hun vaderland en hun republiek wilden verdedigen. In West-Europa heeft men dat niet begrepen... Spanje is verraden geworden. Men heeft ook niet begrepen dat het het oefenterrein was. voor de Nieuwe Wereldoorlog. Ja, voor de Goede Orde. Dit is Helman, die dus terugkijkt in een programma van Tony van Verre. wat je destijds had. Tony van Verre ontmoet. Ja, ik geloof dat hij wel zes delen met Helman heeft uitgezonden, of misschien nog meer. Ja, een aantal delen, en dat is ook in een, in een boek voor werk uiteindelijk. Ja. ja. Uh, Kijk, wat hij zegt is natuurlijk... Ja, uit pure zelfverdediging moest je een wapen pakken. Dat is natuurlijk niet waar. Hij, hij, ze wilden hem eigenlijk niet hebben in die militie. Waar hij vond... nee, ik moet de kruiddamp ruiken. Dus hij kreeg een oude mauzer. Die was veel groter dan hij zelf. Want hij was maar een kleine man. en um, nou ja, Ze hadden daar ook geen leren riem voor. Maar een stuk touw aan vastgemaakt. Zodat hij hem om zijn schouder kon hangen. En um, toen hebben ze hem... De, de titel gegeven van miliciens van de militie. Dus ze zouden mm -hmm. zo... Nou, nou ja, goed. Ja, ja. Die van, nou, maar, maar, maar, die zijn. Het, het verhaal komt op mij toch wel plausibel over. Want ja. mijn opa was in dezelfde tijd ook in Spanje... ook eigenlijk ja. alleen op de schrijven. Die heeft op een gegeven moment ook een geweer in handen gedrukt gekregen. Ja. Ja. Ja. Terwijl ja. hij helemaal niet wist hoe het ding werkte. Dus die was ook ja. heel blij dat hij niet geschoten had. Het de, de, is eigenlijk precies hetzelfde. Ja, ja ja, ja, ja. We, we moeten ja. wel even zeggen dat ja. de, de opa van uh, collega Paul van der Graag de naam Anton Constance draagt. Ja, ja. ja. Voor, ja, ja, ja. voor alle helderheid. ja. ja, ja. Ja, ja, goed om even maar, te... Wat ja, ja. ik wel, ook wel benieuwd naar ben is, we hebben het nog steeds over Albert Helman en dat boek, die, die, die bundel uh, reportages. We hebben al eerder de naam van George Orwell genoemd, we hebben al de naam van Hemingway genoemd. Mm -hmm. Kan dit nou in de schaduw staan van uh, bijvoorbeeld Orwell? Is het, is het, uh, want het is nu heruitgegeven, maar heeft het het ook dat we zeggen, nou dat, dat, dat is ook gewoon alleszins rechtvaardig. Nou ja, kijk, een van de merkwaardige dingen is... waarom het boek uiteindelijk in die tijd niet uh, heel veel uh, heeft teweeggebracht. Ik denk dat het komt omdat toen de Duitse laars al door Europa marcheerde. Maar uh, het zijn heel levendig gebleven reportages. Ik las uh, uh, vanochtend de, de, ter voorbereiding nog alleen maar het openingshoofdstuk over. Uh, dat, gaat, uh, dat is een, een soort geschied, uh, geschiedkundige schets van Spanje... tot aan het moment dus van die burgeroorlog. En dan zie je eigenlijk dat dat zo prachtig beschreven is... zo literair, dat je zegt... dit soort stijl komt bijna niet meer voor. De mensen schrijven niet meer zo mooi. Ja, kan je, kan je een heel klein stukje voorlezen? Want hij fileert de Spanjaard ook een beetje. Hè? Hij haalt shot erbij. Uh, het is veel meer dan alleen gebeurtenissen beschrijven. Ja, ik overval je er een beetje mee. Ja, we hadden natuurlijk ja, nog ja. wat uit te vechten... Ja. met die Tachtigjarige Oorlog, hè, als ja. het om Spanje ging misschien. Maar goed... Uh, nou, hij, hij begint al heel vroeg bijvoorbeeld. Hij begint al met, met het uh, Paleolithicum en het Romeinse imperium. En dan heeft hij zo'n zin. Als het Romeinse imperium raakte in verval. Het ging ten gronde aan zijn eigen innerlijke verdeeldheid. Aan zijn liefdeloosheid tegenover het verdierlijkte materialistische plebs. Het ging ten gronde aan de overdaad van de enkeling. En de armoede van de massa. Ja, er staat zoveel in, in zo'n zin. Ja, ja. ja de, hij, hij, hij kon prachtig schrijven. Er waren... Zoals we al zeiden, ook andere schrijvers die ook prachtig konden schrijven. Waarvan de boeken veel meer zijn uh, uh, bijgebleven. Hè. Had hij ook contact met die andere schrijvers, voor zover je weet? Met Orwell bijvoorbeeld? Hij had in ieder geval... Ja, want hij uh, ging op een bepaald moment werken voor de, voor, uh, op een kantoor... dat de internationale propaganda beoogde voor de Republikeinse kant. En daar was een van de mensen die daar uh, zaten, was George Orwell. Hij zegt zelf dat Orwell onder hem stond, hij zou een soort chef van dat kantoor zijn geweest, Helman. Mm -hmm. En um, die Orwell uh, zelf, die koos wel duidelijk partij. Ik koos voor de Poem. Ja, dat de, was trotskisten de, dat, de trotskisten waren ja. dat. trotskisten, ja, vanuit de vakbond opgekomen eigenlijk. Ja, en uh, ja, je, je moet je uh, daarbij voorstellen dat, dat dus in dat landschap van die uh, oorlog van, rond, rond Barcelona vooral, dat je daar dus allerlei kleine groepjes hebt die bewapend zijn, die rondtrekken. En, en uh, uh, je komt op een gegeven moment... Helman beschrijft dat zijn huis uit. Hij loopt zijn uh, heuvel af. En daar worden mensen gefusieerd. Je hebt geen idee welke factie daar bezig is. Het Wie is niet zoiets als nu rondlopen in Afghanistan, Pakistan, Irak. Uh. Ja, misschien dat zou dat wel vergelijkbaar zijn. <lacht> maar die, ja. die, uh, die, die verscheurdheid van Spanje... wat we er altijd uh, tot, tot, tot op heden uh, in families... als je daar introuwt en je kent ins en ouds van die Spaanse burgeroorlog niet... dan kun je je huwelijk meteen vergeten... Tot op heden scheidt dat families. Is, is dat te vinden in, ook in het boek van Helman? Ja, dat is wel zeker te vinden. Ja. Dat beschrijft hij ook uh, heel goed. Ja. Er zijn natuurlijk later ontzettend veel boeken geschreven... Uh, over, over de, de militaire kant ook van, uh, van Spanje ja. bijvoorbeeld. Prachtige boeken. Uh, maar um, ja, ook, uh, ook uh, hoe al die facties in elkaar... Ja, dat komt wel in het boek naar uh, ja, voren. Voor Helman ja. is daarbij heel belangrijk ook de rol van de kerken. Die zo, ja, de, ja, de katholieke absoluut. kerk die natuurlijk. zo heel sterk voor Franco kiest. Zoals Helman het beschrijft. Is het, ligt het initiatief misschien al wel eerder bij de katholieke kerk dan bij Franco? Ja, en dat ja. zegt hij ook. Hij ja. heeft het ook over die moorden die gepleegd zijn. Ook, nou ja, ook op mensen in de kloosters natuurlijk. Ja. Maar ook geïnitieerd vanuit de kerk. Jazeker. Ja, zeker. Maar het mooie is, is toch wel... En daar zie je natuurlijk de echte schrijven naar boven komen. Uh, je haalde dat al even aan. Die, die veldtocht die hij in een reportage beschrijft... Want daar zie je de verbinding van journalistiek engagement... met een heel persoonlijk engagement. Want daar zie je ook dat hij zich afvraagt... wat doe ik hier en wat is mijn rol? Ja. Dat, dat, dat heeft in zijn hele leven zijn mooiste boek. Maar als je maar, nou, ja. Ja. Oh ja, ik wil eigenlijk tot slot aan je vragen van... de Spaanse burgeroorlog is dit jaar 75 jaar geleden dat het begon. Waarom moet iemand die er iets over wil weten... dit boek kopen en niet iets anders? Ook omdat je hier iemand hebt die midden erin stond... en het van binnenuit beschreef. Ja. En dat in een helder perspectief zet. Ja. En één ding wil ik er nog aan toevoegen, want in dat fragment net zegt Helman: het Westen heeft niet willen zien dat het de generale repetitie was voor de Tweede Wereldoorlog. Ja. Maar dat zie ik in dit boek eigenlijk ook niet. Dat hij dat toen zag. Nee, nee. In dat opzicht denk ik ook wel natuurlijk dat. dat was wijsheid. Dat kan hij af. natuurlijk ook niet omheen. Zoveel jaar in zijn eigen leven later. Goed, maar goed, goed. Michiel van Kempen, ja. bedankt voor je komst. Het boek van Albert Helman heet De Sphinx van Spanje... is uitgegeven bij uitgevrij Schokland uit De Beeld. En voor meer informatie hierover en over andere zaken... die vandaag aan de orde kwamen, verwijs ik naar onze website... www.geschiedenis24.nl slash OVT. En om te horen wat er nog meer op de site te doen is... hebben we nu Marnix Koolhaas aan de lijn. Goedemorgen, Marnix. Ja, dag Paul. Uh, leuk gesprek trouwens over Albert Helman. Ik herinner me dat ik hem twintig jaar geleden een keertje interviewde... en dat hij toen zei, jongeman over de oorlog, uh, u moet zich één ding bedenken... In de oorlog zijn het eigenlijk allemaal kww'ers. En die term kende ik niet, maar ik heb hem toen altijd onthouden. Want Helman bedoelde daarmee, het zijn andere mensen die kijken wie wint. En met dat uitgangspunt kan je heel veel oorlogen en gedrag van mensen toch wel begrijpen. Uh, dat ze voor Albert Helman. Op de website uh, nog het ere van uh, de oorlogsherdenkingen en vieringen. Twee grote series. De Bezetting van Loede Jong is de serie die uit de jaren 60 ons beeld van de oorlog bepaalde is in 21 de delen compleet te zien en verder afgelopen woensdag was er een uh, hele bijzondere documentaire bij de NOS over de beroemde Westerbork-film van uh, Breslauer die hem daar als uh, gevangene zelf gemaakt heeft. Alle delen van die film die bewaard zijn gebleven zijn op de website ook integraal te zien. Dus met het fragment van de trein die op 19 mei 1944 naar uh, Auschwitz vertrok vanuit Westerbork. De enige echte transport wat ooit gefilmd is en wat in tientallen, zo niet honderden films en documentaires over de oorlog uh, verwerkt is. Met ook het meisje dat uit de uh, trein kijkt. En dat geen Joods meisje bleek te zijn, maar het Zigeunermeisje Setela Dat allemaal te zien dus op de website... Op het themakanaal staat Philips Centraal, dat 120 jaar bestaat. En daarvoor wil ik vooral verwijzen naar een documentaire uit 1976... die straks om 7 minuten voor één op het themakanaal Geschiedenis 24 te zien is. Daar staat namelijk Willem Vredelijk Hermans Centraal... met zijn visie op de triomf der techniek. Het gaat onder andere uitgebreid over zijn collectie typemachines... Maar ook over de uh, scheerapparaten die Philips destijds allemaal op de markt had gebracht. Dat is dus allemaal vanmiddag op het uh, themenkaal Geschiedenis 24 te zien op de geschiedenis 24nl Goed, Marnix Kohaas, bedankt. En dan is het nu weer tijd voor het spoor terug... met het tweede deel van onze vierdelige documentaire serie... De Onderduik over Joden in Nederland tussen 1942 en 1945. Degenen die zich nu nog hun eigen onderduik kunnen herinneren... zijn intussen oud geworden. Maar ze waren nog jong toen ze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 Gemaakt. Waar konden ze vervolgens heen? Hoe moesten ze er komen? Wie konden ze vertrouwen? En wie wilde hun helpen? Luister naar deel 2: Het adres. Samenstelling: Michal Citroen. om acht uur klokslag kwamen ze. En namen mij mee. En mijn moeder zei twee dingen. Probeer je aan te sluiten bij een gezin... zodat je ergens bij hoort en niet alleen bent. En probeer niet geregistreerd te worden. Die nacht bracht ik door met nog een Joodse familie... Uh, in het politiebureau... Pieter en de volgende ochtend werden we naar de Hollandse Schouwburg gebracht. En toen zijn we naar de Hollandse Schouwburg gebracht. En met mijn vader, met z'n tweeën. We kwamen op het zijbalkon boven te zitten. Als je binnenkomt aan de rechterkant, als ik me goed herinner. En eh, het was helemaal niet vol. Het was gedempt Rode stoel, als ik het goed herinner ook. En uh, een nare, gedeprimeerde sfeer. Mensen waren geslagen. En er was ook nog een binnenplaatsje. Daar kon je af en toe heen. Het was schitterend weer. De zon scheen. Het was prachtig daarbuiten. buiten. En wij zaten dus binnen. En op een gegeven moment kreeg ik dan te horen: of we, mijn vader ook natuurlijk. Dat ik omdat ik onder de 14 jaar was, naar de crash moest naar de overkant. En toen kwamen we bij de Hollandse Schouwburg. En er stonden tafels opgesteld, zoals deze. En dan een ruimte, dat men erdoor kon lopen. Volgende tafel, ruimte, volgende tafel. En ik dacht aan mijn moeder en zette mijn rugzak hier. En de zijtas die ik had, liep ik tussen de tafels door en zette die daar. Toen ging ik die rugtas halen. En zo ben ik ongeregistreerd binnengekomen. Dus ik was daar illegaal. De Hollandse Schouwburg was een schouwburg zoals elke schouwburg met enkele toiletten. En honderden mensen moesten erop. En uh, geen mogelijkheid om te slapen, anders dan in een stoel. Of je kon je op de blote grond uitstrekken. Geen bedekking, geen niks, niks. Maar mijn vader zei: Moet je luisteren, als je, nou de, je moet dus daken in de rij staan. Als je nou de kans ziet om weg te lopen, loop dan weg. Hij zei: Hier heb je wat geld. Zet hem in je zak. Maak je ster een beetje los, dat kan je me afdoen. En denk erom: je moet niet bang zijn in het leven. Nou goed, het moment was daar. En ik kus hem op zijn wang zeg: Dag pap, tot morgen. En eh, loop naar beneden toe. In de rij opstellen. En ik denk: Nou, ik moet aan de buitenkant van de rij staan. Nou, en. Ik denk, ja, voordat ik van het trottoir ben, moet ik uit die rijweg weg Dus uh, ik uh, draai me op een gegeven moment om... maak me klein, handen in mijn zak en kuier gewoon weg. Ik geloof, achter een steentje aan of zo, achter iets aan. Kuier uit die rijweg, met een vreselijke angst. Want ik denk, wanneer voel ik die klauw in mijn nek van de bewaker? En wat gebeurt er dan weer? En... Nou ja, er gebeurde niks. En ik kwam de hoek, ging de, de parklaan de hoek om. En toen los ik eigenlijk pas te staan, gewoon weer me op te richten en, en, en, en, en, en eh, adem te halen. John Bloem is 12 jaar oud wanneer zijn vader hem in de Hollandse Schouwburg... de opdracht geeft te ontsnappen. Bloemen Evers is 17 wanneer ze in mei 1943 in de Hollandse Schouwburg terechtkomt. Ze heeft die dag nog eindexamen gedaan wanneer ze s'avonds thuis wordt opgehaald. Haar ouders en haar zusje duiken niet onder... omdat haar vader bang is als strafgeval te worden gepakt... Zij kan onderduiken bij niet-Joodse vrienden van haar ouders, als ze kan ontsnappen. Ik wist dat een vriend van een neef van mij die werkte in de Hollandse Schouwburg en ik keek naar hem uit. Op een gegeven moment uh, had hij dus blijkbaar dienst een paar dagen later, en ik schoot hem aan en ik zei dat ik eruit wilde. Ik zei ja, dat wil iedereen. Ik zei ja, maar ik ben niet geregistreerd. En dat geloofde hij niet. Maar hij heeft het kennelijk nagekeken. En uh, diezelfde avond kwam hij nog naar me toe en zei... Hoor eens, uh, ik zal je helpen. Luister naar mij. Uh, aan de overkant is een crash, zoals je weet. Ja, dat wist ik. En dan mogen de kinderen van de gevangen mensen uh, de nacht doorbrengen in een bedje. Uh, om vier uur gaat er een bel. En dan gaan de kinderen naar de centrale hal. En dan doe jij net of je een van de... Uh, jonge meisjes bent die de kinderen de straat helpen en begeleiden. Oké. Okay. De volgende morgen was ik natuurlijk best heel nerveus. En ik stap in mijn schoen. En de twilt, want de achternaad barst open. Oh jee, wat nu? Maar kort daarna kwam er een schoenmaker langs. Die beloofde mijn schoen voor 12 uur terug te brengen. En uh, hij kwam niet. En het zal het spoedig vier uur zijn. Ah, die bel gaat en ik snel naar de hal. Want die ouders namen natuurlijk uit vooraf van hun kinderen. Zouden ze ze morgen weer zien? Maar de vraag. Op een gegeven moment draait de schildwacht zich om. U ziet mij. En zei, waar is daar? Ik verstijfde. Ik kon geen spier bewegen, ik kon geen woord uitbrengen. De man, zijn blik glijdt langs mijn gestalte en blijft rusten op die ene ongeschroeide voet. Hij, deed zijn schouder, hij trok zijn schouders op en draaide ze om. En toen kwamen de kinderen. En toen gingen we naar de overkant. Door het oog van de naald. Hè? Uh, de volgende morgen stond ik zeer vroeg op straat en moest wachten op lijn 4 dat hij langskwam, want die tram ontrok het oog van de schildwachten aan de crash. Op dat moment moest je snel meelopen met de tram en de eerste beste hoek omslaan. En dat deed ik. Het was een meidag. Het was warm en ik had een dikke jas aan. Waar ik wel de sterk van afgetornd had, maar daar hield je zo'n moed over, weet je wel. En ik had ook een kaart bij me. En die stuurde ik naar mijn ouders. Met uh, de operatie is geslaagd. De patiënt is uh, gezond. In zijn in 1965 verschenen studie Ondergang. Over de jodenvervolging in Nederland schreef historicus Jacques Presser over de onderduik het volgende: Men miste de energie, de relaties, het geld, onderschatte de gevaren der wegvoering, overschatte die van het duiken. Men was bang, erg bang. Men wantrouwde de eigen kracht. Men wilde solidair blijven met vertrekkende familieleden. Men denkt met deernis aan die mensen. Die duizenden mensen. Wie zich niet willoos murf liet halen... kwam vroeg of laat voor het probleem te staan. Voor zichzelf, voor zijn familie. En moest zich een oordeel vormen. Moest een besluit nemen. Met al die geruchten om zich heen. Polen is zo erg nog niet. De oorlog is gauw uit. Als ze je oppakken, ga je als strafgeval naar Westerbork. Er is zoveel verraad van onderduikers. En er is nauwelijks een betrouwbare of betaalbare vlucht. De Groningse historicus Bertjan jan Flim... beschrijft de geschiedenis van de georganiseerde hulp aan Joodse kinderen. Hij constateert dat de ratzias, waarbij hele Joodse gezinnen werden opgepakt en afgevoerd... voor sommige niet-Joden een reden was in actie te komen. De aanblik van die razzia's is een verschrikking geweest. Daardoor zijn Amsterdammers, dus niet-Joodse Amsterdammers, in het geweer gekomen. En dat zijn er nogal wat. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het hele kinderwerk in Amsterdam is ontstaan. Er was iemand van het latere Utrechtse Kindercomité die was getuige van de ratio. Die heeft gelijk drie kinderen uit die weten te redden uit die, uit die ratio. Piet Meerberg was er getuige van uh, Wouter van Zuidveld was er. Amsterdamse studenten. Dat zijn allemaal dus Amsterdamse studenten. En ook van de NV. Uh, Dick uh, Groene van Wijk en Jaap Mus. En uh, uh. waar slaan die nou zo op aan? Kijk, er is altijd een reden. Jaap Mus en, en Gerard Mus, de, de beide broers van de NV. die werden door hun dominee uh, op het spoor gezet. Dat was een, een zekere meneer Sikkel, Constant Sikkel, dominee in uh, Amsterdam. En die. Uh, klaagde uh, vanaf de kansel dat nou, een gereformeerde Joodse familie gevaar dreigde. Die zou worden op En omdat het gereformeerden waren, kwamen deze jongelui in eerste instantie in, uh, in opstand. hebben dus geprobeerd die gereformeerde Joodse familie weg te krijgen. Dat was de familie Brown. Dat is zo gelukt overigens. Met heel veel moeite. En later... Toen zeiden ze zelfstandig, van, het maakt maar niet uit of ze nou wel of niet geloven of wat voor geloven of wat dan ook maar, werden er gewoon uh, zoveel mogelijk uh, uh, joden en daar waren ze ook allemachtig fanatiek in. Het gezin van Joop Levi woont in Varsseveld, waar zijn vader de kost verdient als veehandelaar. Het gezin overleeft de oorlog dankzij het boerengezin waar ze kunnen onderduiken. Joop Levi woont nu in Amsterdam en is voorzitter van de Nederlandse vrienden van Yad Vashem, het officiële monument van Israël voor de herdenking aan Joodse slachtoffers van de Shoah. Op lagere scholen vertelt hij over de Joodse onderduik. Als ik in scholen wel eens wat vertel, dan, dan zeg ik altijd... wie van jullie weet nou het beste werkwoord uh, voor uh, onderduiken? En dan is er altijd wel een die dan zegt verstoppen. En dan zeg ik, jij staat de spijker op de kop. Je mocht namelijk niet meer gezien worden. Hè? Vanaf het moment dat je ondergeduikt Dat wil zeggen, zeker als je dicht in de buurt bleef. Hè? Want u bent ook op de hoogte van het feit... dat er toch wel mensen waren die een vals persoonsbewijs hadden. Maar dat was eigenlijk alleen... van toepassing... en dan nog met gevaar moet ik daarbij zeggen... als men van ver af kwam. Als, je dus, als men dus niet... Eh, dichtbij woonde... want als mijn vader die dus veehandelaar was en Philip Levy heette... als die bijvoorbeeld een paspoort had gehad waarop gestaan zou hebben. Wim Jansen, ik zeg maar eens even iets. En hij zou de eerste de beste tegengekomen zijn. Dan hadden ze gezegd, je hebt zeker een gaatje in je hoofd. Jij bent niet Wim Jansen, maar jij bent Philip Levy. Dus dat had alleen maar zin. En nogmaals, dan bleef het toch gevaarlijk, is ook gebleken... helaas aan verschillende voorbeelden... dat je dan sowieso niet uit de buurt moest komen. Historicus Bert-Jan Buiten Amsterdam waren de gemeenschappen van Joden kleiner. En er waren dus relatief meer niet-Joden in hun omgeving. En daar moet je iets mee. De groepen Joden zijn te klein om een autonome gemeenschap te vormen. En dus moeten ze contacten onderhouden met een niet-Joodse omgeving. En wat ook meespeelt in mijn grote overtuiging... is dat een plattelandsgemeenschap een veel hechtere gemeenschap is... dan een stadsgemeenschap. In de stad ben je veel meer individu en in het platteland, in de oorlog, ben je veel meer onderdeel van een gemeenschap. Zeker wanneer je de Amsterdamse en ook Haagse, ja, dat zijn er ook tienduizend, in hoge schouw neemt. Dan zijn dat uh, uh, dorpen op zich die, die doen wat, uh, wat hun voormannen zeggen. En als, als je in Cohen zeggen dat je beter niet kan onderduiken, dan is het waarschijnlijk een, een argument voor een heleboel Amsterdams Joden... om dat dan inderdaad ook maar niet te doen. Hier in Amsterdam om, uh, wist je twee straten verder... of soms een straat verder al niet wie goed en wie fout was. Maar dat was natuurlijk in, in dorpen heel anders. Daar wist eigenlijk iedereen wel wie fout was. Laat ik het maar eens eenvoudig zeggen. He, dat, uh, uh, enerzijds hadden ze natuurlijk een pakkie aan... of uh, sympathiseerden openlijk met, uh, met de Duitsers. Maar ook wanneer dat wat... Uh, laat ik zeggen, voorzichtiger was. Dan wisten ze in zo'n dorp eh, 60 jaar of 70 jaar geleden... echt wel wie goed en wie fout was. Nee, daar bestond geen twijfel over. Evers moet na haar ontsnapping uit de Hollandse Schouwburg veilig op haar onderduikadres zien te komen. En ik wandelde naar de andere kant van de stad toen. Ja, nu is er heel veel achteraan gebouwd. En ze waren niet thuis. En het bleek dat beiden de hele dag werkten. Ik heb daar een tijdje rondgelopen. Dodelijk gevaarlijk natuurlijk. Want ik had geen enkel papier. En ik herinnerde me opeens dat betrekkelijk dichtbij een oom en tante van mij. ...nog niet gedeporteerd waren, want mijn oom had een slagerij. En dat was een joods lokaal En daar konden de Joden nog wat kopen. Ik ben daar naartoe gegaan. Die dachten dat ze een spook zagen binnenkomen, want ze wisten dat ik gepakt was. Die hebben mij liefderijk verzorgd. Ik weet niet hoe ze mijn ouders hebben kunnen bereiken. Maar die zijn gekomen. Het is de laatste keer dat ik ze gezien heb. En eh, toen ik weer om een uur of zes, of zeven, ging kijken, waren ze wel thuis. Mijn, eh, de vrienden van mijn ouders. En hebben mij liefderijk opgenomen. Ze hadden een driekamerwoning. Ik kreeg de derde kamer. Met de nodige instructies. Zolang zij weg waren, mocht ik niet de wc doortrekken. Geen lawaai maken. Niet voor het raam komen. Eh, nou, dat begreep ik allemaal goed. Hij ging nog wat kleren halen bij mijn ouders. Op een gegeven moment. En hij raadde hen aan om toch vooral onder te duiken. Nee. Als je gepakt wordt, ga je als strafgeval. Hij en... nou, had een gezin natuurlijk veel minder kans dan een jong meisje. Alleen. Was het ook omdat ze niet wisten waar het moest... Nou ja, zolang je zegt ik doe het niet, uh, gaat ga ook niemand voor je zoeken. Maar hoe kan je aan iemand vragen om voor je te zoeken? Want hoe weet je wie je kan vertrouwen? Ja, dat is een moeilijke vraag. Uh, maar vooral in het begin was het heel moeilijk. Zeker voor volwassenen om op te duiken. Baby's gingen makkelijker van de hand. Die wou iedereen wel. Nou iedereen. Maar goed, relatief gesproken. Uh, het was levensgevaarlijk voor de niet joden dat, uh, dat mensen wel zeiden... We dachten er maar niet over na, want als je dat deed, dan deed je het niet. Dus dat was ook wel eens het geval. Uh, na zes weken zeiden mijn gastheer en vrouw... Luister, wij doen zoveel illegaal werk. Als wij gepakt worden, ben jij erbij. Zullen wij niet een andere adres voor jou zoeken? Dat hebben ze gedaan... En toen begon een tocht langs, ik geloof, vijftien adressen. John Blom wordt door de knecht van zijn vader... op de dag van zijn ontsnapping naar zijn tante gebracht. Ze was vermengd gehuurd. Dus ze stond, het was wel labiel haar positie... maar ze liep nog niet direct gevaar. Dus daar ben ik een dag in huis geweest. Ik weet nog dat ik die avond daar in bed lag. Het was het bed van mijn nicht. Maar die werkte intern in het ziekenhuis. Dat... Uh, ik was versteend. Ik was werkelijk steen. Ik had... Ja, ik weet niet hoe ik dat anders moet zeggen. Ik had geen spiertje gevoel meer in mezelf. Helemaal verhard en, en, en, Ja. Ik was niks meer... Ja, een voorwerp haast. En dat was ik natuurlijk eigenlijk ook geweest. Maar goed, het was duidelijk... Dit, dit was dus op de donderdag. Het was duidelijk dat ik moest daar weg. En waar moest ik nou heen? Uh, ze had een zwager wonen, dus de uh, broer van haar man, oom Kees. Was Frits Ruin en die woonde in Arnhem. Was een oud-koloniaal, een officier. Die woonde in de buurt van Bronbeek in een prachtige villa. En daar kon ik heen. Niet Jood? Niet Jood, nee. nee niet Jood, want haar man was ook niet Jood. Hè? Het was geen Joodse familie. En uh, nou gebeurde dus dat ik op die... Ik dacht, zaterdagmiddag? donderdag, kwam ik bij... Ja, zaterdagmiddag werd ik weer bij de Jelle Piet... Mijn neef, naar het Amsterstation gebracht, een kaartje in mijn hand. Hij zei, dan moet je die trein en dan moet je naar Arnhem stappen. Nou, ik op de trein, ik bleef in dat coupeetje staan. En ik weet nog wel, dat zat een van die hè, en dat is nog zo. En dan zat een, paar Duitse, een Duitse soldaat en ik stond voor... De, ik denk, ik ga voor dat raampje staan, maar ze moeten me niet zien. Ik moet dan helemaal mijn rug zien. En, dus ik stond in al die tijd maar voor dat raampje. En, eigenlijk zat voor het eerst alleen in de trein. Ik was gewoon één, twee keer eerder in de trein gezeten met mijn vader, maar... Mijn vader is de drijvende klacht Hij wist dat ik weggeloven ben en eigenlijk het overleefd heb. Eigenlijk. En ik werd in Arnhem opgewacht. Er stond mijn tante Jets daar, met, met om Frits Ruinen. Dat was een verrassing. Nou, ze zei, weet je wat, loop nog maar achter ons aan, zo'n tien meter achter ons, en dan bekennen je niet. En dan heb ik een, een paar dagen met haar op het zolder gezeten bij Frits Ruinen. Want zij voelden zich kennelijk ook niet veilig Of Er was misschien weer een kans op een razzia. Maar in ieder geval zaten we hebben daar een, een, nou een dag of veertien gezeten. Ik mocht niet uit het raam kijken. Het was een koekoek -koek. Als je op de stoel staan, kon je naar buiten kijken. Maar de, die Duitse maidel. die zaten er aan de overkant. Dus dat mochten ze... Mochten, mochten. En overdag moesten we erg stil zijn. Want er is een dienstmeisje. Die mocht ook niet weten, Want er werd zoveel gepraat. Dus je hier gedrukt houden. We hebben ook een noodvoorziening getroffen. De kast in en dan... Bovenin een luik door. En dan kon je op de zolders. of een soort vliering. Maar er zaten allemaal spijkers. Een idioot was dat. Maar goed, dan moesten we er in het ergste geval heenvluchten. Nou, dat kon zo niet blijven. Joop Levi. Mijn vader. heeft aan een boer gevraagd. in de buurt van Vassenveld. of zijn gezin. dus moeder, hij en ik. daar mochten onderduiken. aan boer Hofs. En toen heeft hij aan hem geantwoord luister, uh, ik heb maar plaats voor één persoon... want ik heb hier al zes niet-Joodse jongens. En daar komt bij dat mijn oudste zoon Wim... eigenlijk uh, het hoofd is van een verzetsgroepje hier rondom Vassenveld. En hij zei, dus hij zei, er kan er hier maar één komen. Toen is mijn vader daar gedoken... en moeder en ik bij de familie Ebbers in Lintelo. Maar ik denk dat mijn vader nog geen half jaar... Bij, op de boerderij van de familie Hofs was... En toen zei Boer Hofst tegen hem... weet je, als jij verstandig bent... dan probeer je een ander onderduikadres te vinden. Want ik vrees dat we dat hier niet stil kunnen houden. Toen heeft mijn vader gevraagd bij eh, Boer Ebbers... waar moeder en ik waren... Euh, of hij daar ook mag, mocht komen. En het waren zulke geweldige mensen. Die zijn daarmee akkoord gegaan. En ik weet het weer niet precies. Maar ik denk dat mijn vader nog geen zes weken bij ons was. Of toen vond er inderdaad dus op die boerderij van de familie van de Razia plaats. En toen zijn niet alleen die zes eh, jongens opgepakt. Ook de boer Hofstad Die heeft toen drie maanden in de gevangenis in Arnhem gezeten. Is daar godzijdank weer uitgekomen. Maar de oudste zoon Wim, die is ook opgepakt als verzetstrijder. Naar Mauthausen gebracht. En heeft daar het leven verloren. Dus het was natuurlijk enorm moedig wat die mensen deden. En zij zelf, maar ook hun directe naasten, werden dus uh, bedreigd, zal ik maar zeggen. Hè? En als er een Razia kwam, was de kans groot dat ze ook opgepakt werden. Dit is daar een significant voorbeeld van, denk ik. Wat ik een prachtig voorbeeld vind van hoe het wel kon... is de groep Overduin in Twente. In september 1941 is er een ratia in Enschede. Daarbij zijn, ik meen, 100 Joodse jongens opgepakt. En dat heeft daarin geslagen als pop. Niet alleen bij de Joodse bevolking uiteraard maar ook bij een, uh, een groot deel van de niet-Joodse bevolking. De contacten tussen, Joodse, uh, tussen Joden en niet-Joden waren daar ook veel intensiever. Want uh, van een industrieel kaliber zou je kunnen zeggen... Hè? Joden hadden daar een groot deel van de textielindustrie in handen. Wat er gebeurde was dat een uh, dominee genaamd Leendert Overduin... zei, en dit willen we niet nog een keer. Wij zullen er nu voor zorgen dat er niet nog een keer honderd Joden weg zijn... En die is dus in overleg gegaan met de Joodse Raad ter plaatse. En samen hebben ze vanaf september 1941 een organisatie gebouwd... die ervoor gezorgd heeft dat toen de dreiging echt naar Enschede kwam... er en voor iedere Jood een onderduikadres was. Johan Sanders is de zoon van de secretaris van de Joodse Raad in Enschede, Gerard Sanders... In Enschede was een driemanschap. Siegmenko de voorzitter, mijn vader Gerard Sanders de secretaris... en Isidore van Dam de penningmeester. En mijn vader heeft zich hoofdzakelijk met het onderwerp onderduiken bemoeid. Maar er is wat aan vooraf gegaan. Er is een uh, 42 vergadering geweest van de Joodse raad in Amsterdam. En daar waren meneer Menkel en mijn vader aanwezig. En tijdens die vergadering zei meneer Menkel... Luister eens, meneer Cohen en meneer Ascher. Hebben jullie wel eens gedacht om de mensen voorrecht te geven? Stilzwijgend dan. Maar om te gaan onderduiken. En toen het woord onderduik in de boezem van de Joodse raad besproken werd... toen is de vergadering geschorst. Want dit onderwerp, of dit woord, past niet in onze vocabulaire. En na die schorst is de vo eh, vergadering voortgezet. En meneer... Menko en mijn vader, die zijn weggegaan. En meneer Menko heeft gezegd, ik kom hier nooit meer terug. Maar hij zei tegen mijn vader, Sanders, luister. Wij voeren ons eigen beleid, wij trekken ons eigen plan. En zo is dat geboren. Ik denk wel dat het een, een, een hele gunstige samenloop van omstandigheden uh, is geweest. Laten we zeggen, de, de humanistische geestelijke, dus die mensen die, die de mens voorop zetten. Daar kan je nog steeds streng gelovig zijn. Maar de individu voorop tellen... die zijn in het geweer gekomen. En het overduin is er daar zeker een van. Maar sommigen deden het ook niet. Ik heb de geschiedenis uitgezocht van de NV-groep. De, de naamloze vennootschap. Die heeft 250 Joden, voornamelijk Joodse kinderen laten onderduiken... in Limburg en Twente. Je kan precies zien het spoor volgen... Uh, waar men uh, is gaan vragen om onderduik plaatsen. Hoe werkte dat? Men heeft in Heerlen uh, voet aan de grond gekregen bij een dominee-pontier. Dat was een gereformeerde dominee. En die heeft ze vervolgens naar de rest naar zijn collega's in het andere dorp gestuurd. Je kan precies zien welke dominee ja heeft gezegd en welke niet. Want daar waar de dominee niet ja gezegd heeft... waren ook geen kinderen ondergenomen. Dus je ziet uh, Heerlen... Je ziet kerkraden, vervolgens ze naar Zit Sittard. Men is uh, uh, zelfs in Geleen geweest. En hey, daarna komt men in Venlo uit. En niet in Roermond. Waarom niet? Omdat de dominee in Roermond waarschijnlijk gezegd heeft... dat hij niet mee wil werken. Dat vind ik van die, van die hele opvallende dingen. En daarbij moet je je dus voorstellen dat Limburg een katholieke oceaan is. En het zijn dus de gereformeerden die dan uh, dit oppakken. En daar kan ik me ook wel iets bij uh, voorstellen. Want uh, de gereformeerden, die waren, uh, dat was, waren kleine gemeenschapjes... die luisterden naar hun voorman. Die waren niet zo in overleg met uh, hun omgeving. Die deden wat hun voorman, en dus de dominee zei. Hij heeft dus heel veel mensen getipt om onder te duiken. En met de organisatie ervoor gezorgd dat er ook plek voor ze was. Dus ik heb als kind zijnde veel mensen zien komen uit Den Landen die van het station in Enschede, waar we niet zo ver vandaan woonden, bij ons naar binnen gingen. Dus noods 1, 2, 3, 4 dagen bleven logeren en dan via de achterdeur in een auto gestopt werden en zo de nacht ingestuurd werden. En veel mensen hebben gelukkig eh, gebruik gemaakt van deze mogelijkheden. Want dat was niet alleen een kwestie van geld. Want geld heb je ook altijd nodig om om te duiken. Maar in Enschede is ook geld bij elkaar gekomen door de fabrikanten. Die een behoorlijke som geld ter beschikking gesteld hebben. Om te kunnen omduiken. Dus daar was wel een sympathie voor de Joden. Het staat ook beschreven dat... Menko die had de leiding. Sanders voerde het uit. En Van Damme financierde het voor een stukje. En die zijn dus in samenwerking met Leendert Overduin... hebben die een, een illegale organisatie opgericht. Voordat het eigenlijk nodig was. En toen het nodig was, was de uh, organisatie klaar. En, en Overduin is er dus in geslaagd om uh, na schatting ergens tussen de 700 en 800 Joden te redden. Dat is tegelijkertijd uh, de reden waarom het, het uh, sterftepercentage... in de provincie Overijssel zo laag is. Namelijk volgens mij maar 32 procent. Dit vergelijking met andere uh, provincies. Echt uh, heel uh, laag. In april 1943 zijn er nog maar drie Joodse families in Enschede. Van Dam, Menko en Sanders. Gerard Sanders regelt adressen voor zijn hele gezin en vertrekt zelf als laatste. Op weg naar zijn onderduikadres wordt hij opgepakt, hoogstwaarschijnlijk verraden. Hij overleeft het concentratiekamp niet. Zijn vrouw, dochters en zoon Johan overleven de oorlog wel. Mijn zusjes en ik waren helemaal getraind door onze ouders om te gaan onderduiken. We wisten dat er een dag zou komen dat ze ons... dat ze aan elkaar zouden gaan. En uh, er werd dus ook verteld dat we dan nou, aan, die, aan de wensen van die mensen moesten voldoen. En kinderen zijn altijd nieuwsgierig. En vooral ik was zeer nieuwsgierig. Maar ze hebben ons zo uh, gehersenspoeld... Dat we ons helemaal neer moesten leggen. En moesten accepteren dat we kwamen. Ze wisten het niet waar, maar we zouden ergens komen. En die mensen zouden ons over, ont, ontfermen. Ik ging op 10 april. Uh, nee, op 9 april. Smiddags. werden mijn zusjes en ik. door iemand uit het bedrijf van mijn vader meegenomen. naar zijn huis. S'avonds hebben wij. verspreid op. Twee adressen. Gelogeerd. Dat was een vrijdagavond. Dat was de eerste vrijdagavond. Dat ik dus niet thuis was. En dat ik geen kipverzoep had. Maar dat ik voor het eerst gebakken aardappel... Dus en niet koosje gepand gegeten. Zaterdagmorgen zijn we met de trein op reis gegaan. En we zijn in Arnhem uitgestapt. En we zijn van het station gegaan. ...naar weer een dominee overtuigd. Er was een dominee overtuigd, ook in Arnhem. Ik denk dat ik voor het eerst... ...ook op Shabbosmiddag geluncht... ...bij niet-Joodse mensen. Dat was mij nog nooit overkomen. heeft 15 onderduikadressen gekend. Joop Levy en zijn gezin, die de hele oorlog op één plek kunnen blijven... vormen een uitzondering. Ook John Blom kan onmogelijk op zijn eerste adres blijven... en moet noodgedwongen ergens anders heen. Het is to be or not to be, letterlijk. Dus je, iedereen die de indruk wekt die je wel willen te zijn... Ja, die volgt je, want je bent volstrekt machteloos. Je bent... Je kan niks. Je mag niet de straat op. je mag eigenlijk niet het publiek in. Nou, dat moet dan nu wel. En er is iemand die moet je dus naar een plek brengen waar je hoopt dat je dan veilig bent. Maar of dat zo is, je weet het allemaal niet. Er is geen toekomst. Dus je gaat gewoon mee met het moment dat, je, dat het speelt. Want wat telt is, ik moet die straat, van die straat af. Ik moet zien dat ik die straat overleef, dat ik die tram overleef. Dat, dat ik niet gepakt word. Dat is wat telt. Dus je bent steeds in het moment bezig te leven. Gefocust op degene die je dan ergens heen ja, brengt? En dan, en dan, ja, dan, die, die is dan degene die... Maar die wil ook niet te veel weten dat die bij je hoort. Dus hier volgt voor iemand dan wat. En uh, die, die levert je dan af aan een adres. En dan maak je kennis en dan gaat die betrokkenen weer weg. Maar die kent die mensen ook verder niet. Want het is dat adres dat opgedakeld is. En het was dus in Utrecht... Daar eh, kwam ik in een gezin: man, vrouw en een dochtertje. Dochtertje was, ik was toen twaalf, Dochtertje was denk ik negen tien. Het is me volstrekt ontgaan hoe die mensen nou in dat circuit komen van dat onderduik. En waarom ik daar nou kwam. Dat is me volstrekt. Ze... Hoe waren ze tegen je? Ja, heel apart. Eh, nou, niet onvriendelijk, niet onwelwillend. Ik had zelf iets Dan, Want die man heeft er wel zijn opmerking over gemaakt. Dan, eh, dan was er iets over met, met aan tafel of zo. Wil jij nog wat? Nee, voor mij hoeft dat niet. En ik had heel sterk die houding van... Het hoeft niet, het is mezelf onzichtbaar. Niemand zijn, dat was eigenlijk mijn houding die ik gekozen heb. Ja, dat is eigenlijk mijn onderduikhouding is geweest. Een houding van... Ik moet er niet zijn, ik moet niemand zijn. In zekere zin speelde ik daar de naties mee in de kaart, maar op een andere manier. Het was mijn, mijn, mijn, mijn strategie. En je aanpassen, kijken hoe het moet allemaal. Goed kijken hoe mensen wat je wat ze op prijs stellen en wat niet. En daarin meegaan. En dit was deel 2 van De Onderduik. U hoorde de stemmen van Hans Olink en Astrid Nauta. Montage Alfred Koster. Volgende week in deel 3 meer over de georganiseerde hulp aan Joodse kinderen... en over de plekken waar ze konden onderduiken. Met uitdrukkelijke dank aan Bloemen Evers, John Blom, Ab Kronenburg... Joop Levi, Nico van Rees, Fred Rodenburg, Johan Sanders, Judith... Schorlsheim, mevrouw Groothuis, Bert-Jan Flim en Nanny Beekman. Ook dank aan het NIOD-instituut voor oorlogs, holocaust en genocide-studies. U kunt de hele serie op cd's bestellen door 13,50 euro over te maken... op Giro 444 van de VPRO in Hilversum... onder vermelding van de onderduik. Dus 13,50 naar Giro 444-600 van de VPRO. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van OVT. Een programma van Astrid Nauta, Hans Olink, Michal Citroen... Laura Stek, Daan Blokker, Matthijs Deen, Jos Palm en Paul van der Graag. Straks na het lange nieuws de perstribune van Max. Met onder meer hoofdredacteur Philippe Remark en voetbaltrainer Ronald Koeman. Wij zijn er volgende week zondag weer om tien uur. Tot dan en nog een prettige dag.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 NOS langs de lijn, zometeen van 2 tot 8. Radio 1, het nieuws van alle kanten.